Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De ene na de andere boze reactie op het vernietigen van een dam in Oekraïne vannacht. De EU wil snel hulpgoederen sturen en premier Rutte heeft het over een oorlogsmisdaad. Dit raakt potentieel echt tienduizenden mensen die hierdoor in gevaar komen. Um, er is geen enkele aanleiding te vermoeden dat de Oekraïne hierachter zit. Die hebben nul motief, dus wij gaan er absoluut van uit dat dit uh, de Russen zijn. Um, en dit is natuurlijk een schending van het uh, humanitair oorlogsrecht... omdat dit zich rechtstreeks richt uh, tegen de burgerlijke infrastructuur... de civiele infrastructuur en daarmee ook echt een oorlogsmisdaad. De Oekraïnse president Zelensky heeft ook gereageerd. Volgens hem komen de aanvalsplannen van Oekraïne niet in gevaar door de overstromingen. Supermarktmedewerkers krijgen vanaf september 10% meer salaris. Dat is de uitkomst van de onderhandelingen tussen vakbonden en supermarktbazen. Zo'n 300.000 supermarktmedewerkers gaan dat extraatje zien op hun... Loonstrook. Eeuwenoude vuistbijlen in een kringloop in Ermelo. Het leek een bijzondere vondst, maar na onderzoek blijkt dat ze toch niet zo oud zijn. Waarschijnlijk zijn het niet eens vuistbijlen. Wat het precies wel is en waar het vandaan komt, dat gaan ze dit weekend onderzoeken in het museum. En vrachtwagenchauffeurs krijgen vaker te maken met drugscriminelen. Ze worden omgekocht, bedreigd met wapens en achtervolgd omdat de criminelen drugs in of uit hun vrachtwagen willen halen. Deze chauffeur zag zijn collega zelfs achter de tralies verdwijnen. Waarvan ik 100% weet dat ze gewoon er niks mee te maken hebben. Maar uiteindelijk, door dwang, uiteindelijk wel daar betrokken mee zijn. Ik ken een collega die moet iedere. die is nu inmiddels vrijgelaten. maar die moet nog steeds maandelijks een bedrag betalen aan justitie. om daar vanaf te komen. Criminelen worden steeds brutaler en gebruiken meer geweld. Soms doen ze zelfs alsof ze zelf van de politie zijn. Chauffeurs die met RCL nieuws spraken maken zich zorgen. Ze vinden onder meer dat er beter beveiligde parkeerplaatsen moeten komen. Het weer vanavond nog lang zonnig. In het zuiden en oosten wat bewolking. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het 15 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files te melden op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhits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 Wow, hij is echt gek. Ja. Snap je? En jullie zijn, zijn nu 16, uh, uh, nog een jaar te gaan uh, volgend jaar naar school. Ja, ja precies. Uh, wat je zegt, is dat, uh, jullie treden ook al samen op, geloof ik. Als ja, ja. Is, is dat allemaal nog te combineren met school? Of is het nou, dan, uh, het, is, um, het is natuurlijk allemaal wel lastig, vooral ook omdat.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 wat ik ook vaak doe is, ik speel heel vaak met een plunger. Dat is een uh, wc-ontstopper eigenlijk. <laughs> en wat vroeger gebeurd werd, is dat uh, vroeger waren mensen aan het spelen in New Orleans. En toen viel er een kokosnoot op de grond. Toen pak ze die kokosnoot en toen kwam ze erachter dat als je die aan het uiteinde van je trompet hield, dat je een baba geluid kan maken ja, ja, ja. Om, om hem buiten te doen. En toen volgens uh, kwam iemand erachter dat een wc-ontstopper een stuk flexibeler was en dezelfde vorm <laughs> Dus toen gebruikte ze de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 They learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. I'm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 Uh, ja jongens uh, uh, uh, uh, jullie hadden het net al over dat jullie heel veel optreden maar jullie hebben nog niet uh, precies bij verteld hoe jullie eigenlijk uh, geboekt kunnen worden misschien kun je nog even aan zelfpromotie uh, doen dit is je kans zou ik zeggen grijp hem <laughs> nou uh, ja je kan me mailen op woutbellerman@gmail.com natuurlijk en uh, wat of uh, of jonasbellermanmusic@gmail.com maar uh, ja wij gaan uh, er is een plek een café in Asseldelft, dus dicht bij Amsterdam. En daar uh, worden veel lezingen gehouden. En wij spelen veel op die lezingen. Onder andere de schrijfster Marjan Berg. En uh, zij is ook komiek. En uh, ja, wij spelen veel op haar lezingen. En doen dan een pauze en achteraf. En zij is 91 jaar. Oh ja, Marjan Berg. Ja, je, je, je zei het net. Maar ik oh, <lacht> ken haar eigenlijk wel. Ja. Ja, en uh, ja. nou, zij is een ontzettend leuke vrouw. Ze heeft ook en, heel en, veel jazz uh, gezongen. Ja, ja. Ik heeft ja. nog een alb komiek album opgenomen <lacht> met Ak van Royen. Nou, ja. ja, zij is um, nou, echt.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 We gaan even weer een nummertje draaien van een nieuw album van Marjorie Barnes... met de Millennium Jazz Orchestra. Volgens mij een maandje geleden uitgekomen. Both Sides Now, dat is een nummer oorspronkelijk van Joni Mitchell. Maar wat je hier gaat horen is That's All. Please. I can only give you love that lasts forever And I promise to be near each time you call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 Oh, oh, oh,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 To have told you They'd give you the world for your toy All I have are these arms to enfold you And the time will never destroy If you're wondering what I'm asking you to hear You'll be glad to know that my demands are small Since me you adore Now and evermore That's all That's all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 andere mensen. Dat soort dingen, dat is allemaal heel fijn om te checken. En daar kan ik heel veel van leren. Ja. En jullie zijn heel, heel zelfverzekerd. Ook, uh, je, je zegt uh, al, je hebt een hele sterke podiumact ook. Maar als je dan uh, die dingen op uh, YouTube ziet en die, weet je wel, die superster, ben je soms ook niet een beetje uh, ja, geïntimideerd zeg maar, door wat die mensen dan kunnen? Kan me ook ja, voorstellen wel. dat je dat ziet en denkt, jezus. Nou, ja. Zoals ik al zei, uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld Louis Armstrong, hoe hij op het podium staat.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 En dat te kunnen jatten van wat zij spelen. En je kan. Ja, dat, dat is wel gewoon wat er wat ja, het meest gebeurt. En je hebt natuurlijk moet techniek iedereen, om te oefenen. Ik, ja. ik heb, oefen natuurlijk mijn techniek, zoals ik al zei, in de ochtend. En dan dus wat ik na school doe, is dan sluit ik al die pedals aan en dan. Uh,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 Daar heb ik een les van gehad en daar heb ik verschrikkelijk veel van geleerd. Een uh, geweldige trompetiste. Ze yes. zit trouwens ook bij het Millennium Jazz Orkest... wat je net uh, daarvoor hoorde. Suzanne uh, Veneman met het nummertje De Cliché. Tot, het, uh, tot de tweede uur.